7 Uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. PostNL heeft al twee weken problemen met de bezorging. Dat zou komen door een reorganisatie die PostNL heeft doorgevoerd op de sorteerafdeling, die niet goed is verlopen. Honderdduizenden postpakketten worden niet of te laat bezorgd. Daaronder zijn ook veel medische zendingen. Als die niet aankomen, leidt dat tot onverantwoorde gezondheidsrisico's, zegt een manager van het Sint-Elisabeth-ziekenhuis in Tilburg in het Brabants Dagblad. Het ziekenhuis verstuurt bijvoorbeeld dagelijks via PostNL... ...400 medicatiekalenders aan trombosepatiënten. Zeker 30 patiënten hebben hem niet gekregen. Het Tilburgse ziekenhuis overweegt de kalenders nu op een andere manier te versturen. Vorige week besloot het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch... ...al om urinemonsters zelf te gaan bezorgen. In Suriname hebben maatschappelijke en kerkelijke organisaties opgeroepen... ...tot een stille tocht. Ze willen dat burgers hun bezorgdheid uiten over de vele aanvallen op de rechtsstaat... De tocht wordt volgende week dinsdag gehouden. Het Surinaamse parlement vergadert al drie dagen over een wet... die daders van de decembermoorden amnestie verleent. Mogelijk wordt er vanavond over gestemd. Het is de eerste keer dat er zo breed wordt opgeroepen... om te protesteren tegen de omstreden amnestiewet. Tijdens de Olympische Spelen in Londen... wordt er toch een metrostation naar Van, van die blanke schoen vernoemd. Ze stond eerst niet op de lijst en dat leverde veel klachten op. De organisatie van de Spelen erkent nu dat Blankerskoen een bijzondere atlete was... en biedt excuses aan voor het weglaten van haar naam. Vanny Blankerskoen won in 1948 vier gouden medailles, uitgerekend in Londen. Om ruimte voor haar te maken, krijgt een ander metrostation de naam van twee atleten... Zola Budd en Mary Decker. Het weer, veel bewolking, maar vannacht klaart het in het noorden op... Minima tussen 0 en 3 graden. Morgen is het droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt dan 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files. Eentje op de A6 Muiden richting Emmeloord. Bij Lelystad Noord 5 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht. Daar staat een uitgebande vrachtwagen. Verkeer vanuit de Randstad richting Emmeloord... kan eventueel omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A28... Rond 8 uur gaat de A6 helemaal dicht, dan wordt die vrachtwagen geborgen. Verder nog een file op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkem en de Waalbrug bij Eewijk, 3 kilometer. Bouwconnect, de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld. Bouwend Nederland bouwt hiermee sneller, duurzamer en efficiënter. Meer dan 5000 gebruikers raadplegen elke dag de informatie over miljoenen bouwproducten van honderden fabrikanten. En die aantallen groeien snel. Meer weten? Ga naar bouwconnect.nl en sluit u aan. Ook Ito Daalderop, Klimaatbeheersing en Assa Abloyneemhef Hang- en Sluitwerk zijn aangesloten op Bouwconnect. Bouw mee! Bouwconnect is een gezamenlijk product van KPN en de twee snoeken. Proeven aan kwaliteit? Probeer nu. NRC Handelsblad. Vijf weken voor maar 10 euro.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 Dit is Radio 1. De NTR. En ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten heeft een groomstalen reputatie als documentairemaker, maar nu debuteert ze op het grote bioscoopscherm met de speelfilm Snackbar, die zich afspeelt in een zwarte Rotterdamse wijk, waar de lokale Marokkaanse jeugd rondhangt in de Snackbar van Ali. En als je niet beter weet, dan zou je zeggen dat het een documentaire is. Maar nee, het is van begin tot eind. Een rauwe speelfilm. Hier is al Oezlo. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 4 april... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. En we zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. U kunt natuurlijk reageren op deze uitzending... via het gastenboek van onze website radiokunststof.nl. En omdat wij allemaal hele moderne mensen zijn... kun je ook twitteren, hashtag radiokunststof. En dat gebeurt natuurlijk allemaal op twitter.com. Merel Oeslo, welkom. Ja, boeit. trouwens, over moderne media gesproken. Ik zie daar dus uh, jou, uh, jouw telefoon liggen, jouw smartphone met een waanzinnig schitterend Turks hoesje eromheen. <lacht> Heb je die geïmporteerd uit Turkije of zijn die. Uh... Nee, je kan je gewoon op de Albert Kijp kopen, Echt waar? Hoor. Ja. <lacht> maar dat is toch een statement dat je zo'n hoesje om je telefoon doet? Ik vind het heel erg, ja, heel Wat wat we zien? Het is gewoon een Turkse vlag. Ja, maar helemaal Knalrood. Knol. Met een maan en een ster, witte maan en een witte ster. En dit is ooit de Turkse vlag ontstaan. Toen Atatürk Turkije redde. Ja. En uh, toen uh, lag er een plas, heel groot plas met bloed. En in het in bloed scheen de ster en de maan. En zo is de vlag ontstaan. Ja. Dit is een prachtig verhaal uit de overlevering. Ja. <laughs> maar ik neem aan dat dit vaak een onderwerp van gesprek is. Als je, als je je tasje omkeert in een café of elders. Het hoesje van je telefoon, Of valt dat mee. Ik heb hem eigenlijk sinds een week. Daarvoor had ik een cassettebandje, die is ook wel heel leuk. Oh ja, oké. Okay. Dat is ook altijd een gespreksonderwerp. We gaan straks uitvoerig praten over, over jouw film, over Snackbar. Over de rauwe werkelijkheid van, van Hangjongeren op Straat rond een snackbar. Film die gedraaid is in Rotterdam, die waanzinnig levensecht is. Uh, je hebt echt het idee dat je er gewoon zelf als het ware bij staat. Film die jij hebt gemaakt. Even nog de waan van de dag. Dat wat vandaag allemaal gebeurt of aan de hand is. Twee berichten heb ik uit, uh, uit de krant gevist. En de ene, ja, dat zal je zeker. Aanstaan, denk ik, is dat vanavond uh, de Koning in het Filmmuseum aan het Ei in Amsterdam, Ai uh, opent. Uh, 220.000 bezoekers moeten daar uh, ieder jaar naartoe gaan. Drie keer zoveel als daarvoor in het Filmmuseum in het Vondelpark in Amsterdam. En jij hebt de eer en het genoegen gehad daar al te mogen zijn. Ik was er gisteren. Ja, vertel. Nou, het is echt een heel mooi gebouw. Um, ik vind de plek en de, de, de locatie en je uitzicht. Ja, zo aan het eind. Het is fantastisch echt. Het is heel wijd het is ja. aan het water en het is een soort punt die de grond insteekt. Ja, maar oh. het is, als je binnen staat, dan, uh, dan kijk je gewoon uh, uh, uh, naar, naar de stad. En ook uh, waar je ook bent, heb je een bepaald soort. Dus echt wel vanuit een filmblik, vanuit filmkijkhoek, is het ook gemaakt. Dus dat je steeds weer iets anders, een ander hoekje ziet. En, uh, en van binnen die grote hal die dan ook alles met elkaar verbindt, dat is ook zo mooi. Dus als je dan van uh, zaal 1 naar zaal 3... iedereen komt elkaar daar weer tegen. En uh, ze hebben beneden ook weer fantastische dingen voor kinderen. En, uh, je werd er gelukkig film. van van ik het ben gebouw. Ontzettend gelukkig. Maar ik heb de oude filmmuseum ken ik ook heel erg goed. Want toen uh, wij toen ik nog op de filmacademie zat, zaten wij um, met Hans Haantik. Die is er niet meer, nee. helaas. Uh, die gaf uh, filmgeschiedenis. En hele donderdagen zaten we daar in de bioscoop. Van morgens half tien tot uh, zes, zeven uur s avonds. Maar dat is een hele gebouw natuurlijk. Ja. Een, een, een prachtig klassieke bouw. Nou, het tocht heel erg. Het was heel koud. En Te klein ook. Klein. De plek is fantastisch natuurlijk, Vonderpark. Het is gewoon... Ja, ik vind het heel jammer dat het daar weg is. Maar wat, wat we nu voor krijgen is natuurlijk ook is, fantastisch. Is fantastisch, ja. En uh, de koningin die gaat dat vanavond doen. En toen vertelde je mij vlak voor de uitzending... dat jij zelf dus ook uh, binnenkort... Ja, eigenlijk aanschuift aan de dis met de koningin. Ja. Waarom, <lacht> jij, waarom jij wel en ik niet bijvoorbeeld. <lacht> maar wat, wat, ho, hoezo? Um, de, nou de, uh, de koningin gaat op 17... April een hele grote tentoonstelling openen in het Amsterdamse Historisch Museum. 400 jaar betrekking naar Turkije en Nederland. De Turkse president is dan hier, Gül. Ja. En uh, um, smiddags krijgt zij daar een privé rondleiding met Gül en uh, Maxima en Alexander. En dan s'avonds geeft zij een staatsbanket aan voor de president van Turkije. En gisterochtend ben ik gebeld door de secretaris van de koningin of ik mee wilde of, of, of ik kwam eten. En, en is dat dan omdat je uh, Oesloe van achteren heet? Ja. ja. En, en filmmaker ben. En filmmaker ben. Ik denk niet als je Oesloe heet en schoonmaker bent, dat je er wordt uitgenodigd. Nee, dat is, dus, dus het, is een, het is een selectie van. Laten we zeggen, belangrijke Turks-Nederlandse mensen, moet ja, ik het zo zeggen. Ja, dat denk ik. Ja. Vind ja. jij het eigenlijk vervelend om zo aangesproken te worden? Want je wordt natuurlijk uitgenodigd omdat je hè, om van ja, maar het is ook wel, het, bent. Ja, maar het is ook voor de Turkse president. Ja. Dus dat vind ik wel... Eervol. Eervol. En daarnaast, ik ben ook Turks... Ik heb tot meteen in Turkije gewoond. Ja. Ik heb, ik bedoel, ik ben maar echt, ik heb me net afgeleerd om, om iedereen die in dit programma komt... te herinneren aan zijn of haar oorsprong, zullen we maar zeggen. Ja. Ja, dus gewoon als Nederlandse maker te, uh, te beoordelen. Maar dus... qua in de film ben ik, ben ik gewoon een Nederlandse filmmaker. Ja. Ik ben, ik ben geen allochtonen filmmaker nee. of een Turkse filmmaker. Nee, Dat ben ik niet, helemaal je niet. Je hoeft ook niet zo te gaan praten dan. <laughs> allochtonisch? <laughs> je hoeft niet allachtonisch met mij te gaan praten. Nee, maar nee. af en toe dan heb je wel de eer om aan te schuiven. Bijvoorbeeld met de president. Of, uh, ja. ja. ja. ja wat, ga je daar iets doen die avond aan het banket? Of is het gewoon aanzitten en een gesprek houden met de man of vrouw die naast je zit? Ik heb echt geen idee. Want ik was... Ik hoorde namelijk daarvoor, de avond daarvoor hoorde ik dat mijn broertje ging eten bij de koningin. Ik dacht, hé, waarom, waarom, waarom? Maar mijn broertje is ook de sponsor van, uh, van die tentoonstelling. Want is hij, uh, hij de is man de... achter de vliegmaatschappij ja, Corendon? Ja. ja, Dat is mijn kleine broertje. Ja. Die inmiddels tien vliegtuigen heeft. Niet meer zo'n klein broertje, hè? <laughs> voor mij wel. Ja, voor jou wel. Maar toen, uh, uh, toen ik dus gebeld werd... Dus toen zei ik: van, Oh ja, ja maar ik weet het al. Want mijn broertje uh, gaat, uh, gaat ook dineren met de koningin. En toen uh, zei die mevrouw: maar, maar hoe heet jouw broertje? En toen vertelde ik uh, zijn naam. Toen zei ze: Oh ja, ja, ja. Maar ik wist niet dat jullie familie waren. Dus het heeft dus niets met elkaar te maken. Nee. Nou, leuk toch? Ja, ja. En mijn Ver... zusje organiseerde tentoonstelling. Jeetje, Mina <laughs> zeg. Maar de eigenlijk zijn jullie in. De, ja, de familie Oeslo, die, die, die is behoorlijk aanwezig in Nederland, mag, mogen we wel zeggen. Is dat, zit dat eigenlijk in de genen? Jullie zijn hele ambitieuze mensen. Jullie hebben veel bereikt, maatschappelijk. Ja, maar kijk, op allerlei terreinen. Ja, ook. maar mijn vader was zelf ook een ondernemer. Hè. Die kwam in 1965 in Nederland. En uh, uh, nou, volgens mij binnen vijf jaar, zeven jaar... had hij drie panden op de Schootzingel. Heel statig in Haarlem, achter het Centraal Station. En die had hij zelf helemaal volgestout met... Uh, uh, uh, gastarbeiders die hij zelf gehaald heeft. Dus in Haarlem, uh, merendeel van de Turken komen uit dezelfde streek als ik. Ja. En, maar dat komt omdat mijn vader ze ooit daar vandaan heeft gehaald. En sterker nog, ze komen uit hetzelfde huis waarschijnlijk. Ja. Maar was hij dan gewoon een ordinaire huisjesmelker of mag dat dan weer niet zeggen? Nou, je kan ook zeggen, hij was een mensenhandelaar. Oh ja. ja. ja. Maar hij is, hij is er zelf echt wel rijk van geworden. En, uh, dus jullie hebben gewoon ondernemersbloed? Allemaal, ja. ja. ja. En jij ook? Ja, alle, maar ik heb nog een broer die is in Haarlem, heeft een taxibedrijf. Alle, alle vier kinderen, ja, we zijn allemaal ondernemers. Ja. We gaan straks uh, ongetwijfeld nog over doorpraten. Ik wilde eigenlijk eerst met je praten over NRC Handelsblad... dat nu mea culpa, sorry, excuus heeft gezegd... omdat er een onderzoek is geweest van de ombudsman. De ombudsman uh, Meens, Tom Meens, uh, oud-ombudsman van de Volksland trouwens. Die was op verzoek van NRC gaan onderzoeken hoe dat nou zat... met die, met die zaak Friso in de pers, met Jannetje Koelewijn... die een stuk heeft gebracht waarmee ze waarmee ze eigenlijk heel veel uh, rumoer heeft veroorzaakt... in het medialandschap en verder buiten. Nou, vandaag is onderzocht en ja, gezegd van de berichtgeving in deze vorm... met deze ongecontroleerde inhoud had nooit in de krant mogen verschijnen. Vanavond schrijft hoofdredacteur Peter Vermeers uh, van de Meers in, uh, in NRC... van ja, uh, sorry voor het persoonlijk leed dat we hebben alleen maar hebben vergroot... met dit artikel, oftewel, ja, ik schaar mij achter uh, de ombudsman. Dit had nooit mogen gebeuren. Toen zei hij, ja, ik heb dat eigenlijk niet zo gevolg... want ik ben alleen maar met Robert M. bezig... Want je bent een film aan het maken over de zaak Robert M. Ja, maar de, daar ben ik al met doe ik met Maria samen trouwens. Maria mok mijn wederhelft documentaire. Ja. Um, zijn we al ruim een jaar mee bezig, maar die zittingen zijn begonnen en het is nu echt een hele uh, heftige tijd. Ik lees goh, er wel eens wat over in de krant. Ja, ja. En goh, morgen is de recitator en uh, nou, het loopt tot de twintigste. En uh, wij volgen de zittingen, wij film, uh, en, maar wij filmen een beetje eigenlijk voor en na de zittingen meer. Doe, wij maken een documentaire, het heet het de verdediging van Robert M. Want dat is de invalshoek. Het ja. gaat niet over Robert M. zelf, maar over zijn verdediging. Het gaat over de verdediging, ja. ja. Hoe verdedig je Robert M. Ja. En hoe de uh, advocatenkantoor Anker en Anker... De broers. Dus de broers. Maar Wim doet het met uh, Charling van der Goot. Die twee die, die, uh, zijn vanaf het begin uh, de, uh, de verdedigers. Maar het hele kantoor werkt mee, helpt mee. En je zit wel bij de zittingen. Want je ik zegt, ik film daarvoor, ik film daarna. Maar je moet dan ook natuurlijk het tussenstuk, namelijk de zitting, zelf zien. Ja, zeker. Ja. En beleven. Ja. Hoe is dat voor jou? Nou, dat is, uh, dat is wel heel heftig. Ja. En dat is ook wel de reden dat ik echt de afgelopen tijd geen krant heb gelezen. Daar kan ik helemaal niet meer tegen. Je kan en... niet meer tegen de krant? Nee. <laughs> het is... Dat vind je het allemaal onzin. Nee, die nee krant, maar was... wordt er ontzettend veel over geschreven. En, maar eigenlijk, je is leest is wel... de stukken ook niet over Robert M. Nou, in de krant? Niet, nee, ik bedoel ik lees het een aantal dagen zeker niet. En denk, ja, daar moet ik nu toch maar eens even naar kijken. En dan kijk ik wel weer naar. Maar het is wel zo: wij we zitten daar met heel veel. er heel veel journalisten. Ja. Ik denk misschien wel zestig of zeventig. In, beneden en boven. En, um, en, en eigenlijk is er wel een soort afspraak. Even over dat, van de NRC: uh, dat iedereen wel met elkaar heeft afgesproken. dat je bepaalde details die wij weten, dat gaan we niet naar, buiten, naar brengen. buiten brengen. Want het is gewoon te gruwelijk. Dat zijn ongeschreven afspraken. Ja, die, die wij eigenlijk daar met elkaar hebben. Of, of ja, je kijkt elkaar aan en je denkt, nou, dit kan niet. Uh -huh. dus... En wat is jullie motief om dat niet te brengen? Er zullen altijd mensen zijn die zeggen... dat moet je juist wel naar buiten brengen... want dat geeft aan de gruwelijkheid van de zaak. Ja, maar de zaak is al gruwelijk. Ja. Hoe, hoe gruwelijk wil je het toch verder maken... Jullie zijn wellicht ook bang dat het juist, juist sensationeel overkomt. Ja, ja dat moet waarvan, je voorkomen. Ja. Ja. Maar je bent behalve filmmaker, documentairemaker... Ben je, ben je ook vrouw en je bent moeder. Heeft dit ook een weerslag op jouw persoonlijk uh, leven... Uh, nou, mijn zoon van 15, die volgt de zaak nu ook helemaal op de voet. En die heeft nu helemaal bedacht dat hij rechten gaat studeren. En. <lacht> als die, en, en als hij oeslo, genoeg oesloe is, dan, dan zal hij daar ook wel in slagen. En hij is meer van de. Ik denk dat hij. Hij staat qua mens meer aan de kant van de OM, de aanklager. Ja? En. Um, um, maar ik vind zelf de verdediging heel interessant. Wat vind je er interessant aan? Nou, um, ik heb natuurlijk al eerder een film. We hebben al twee luiken gemaakt he, over Anker en Anker. Ja. En daar hebben we ja, ook heb een zware... hele serie gemaakt over ja. rechts. Over de, de rechtsstaat. Nee, over het, het rechtssysteem van Nederland. Ja, daar hebben we. Ik al. heb onlangs. Uh, misschien was het een herhaling, weet ik niet. Maar dat was de kinderrechter. Er ja. was ook heel veel op televisie. Allemaal jongeren die allemaal voor de kinderrechter ja. komen. Ja. En, uh, en welke verhalen daar dan weer achter schuilen. Had jij ook gemaakt? Ja. Uh, kinderrechter, uh, Ludwig Dit is een vervolg daarop. Uh, dit is. Uh, we hebben natuurlijk anker, uh, anker, Anker deel 1 en 2 gedaan. En toen was dat afgesloten. En toen gingen we met ze borrelen in Friesland. En toen uh, kregen ze net die Robert M.-zaak binnen. En dan hadden ze van ja, laten we dan doorgaan. En dat vonden zij trouwens ook. Dat is echt wederzijds: uh, hadden we zoiets van, laten we maar doorgaan. Het uh, zijn zulke leuke mensen, mm -hmm. het kantoor zelf. En uh, wij hadden natuurlijk heel goed contact met elkaar. Dus Want sowieso... ze krijgen heel veel voor de kiezen. Hè? Omdat, ja. ze, omdat ze Robert M. verdedigen. In principe heeft ieder mens uh, recht op verdediging. Uh, recht op verdediging. Ja. En dat zullen zij ook altijd aanvoeren. Maar toch... Die scheidslijn is niet voor iedereen even duidelijk. Zelfs, zelfs in eigen kringen onder advocaten wordt er, wordt er wel eens schamper gedaan over het feit dat ze deze klus hebben aangenomen. Ja, maar Merk is... je daar iets van eigenlijk? Want ja. je, je bent ze aan het volgen nu. Ja, maar dat is echt natuurlijk heel belachelijk als uh, advocaten dat om elkaar doen. Maar er zijn ook wel advocaten die heel erg achter, achter hun staan hoor. Nou, ik vind wel. Uh, Robert M. heeft wel de begonnen beste verdediging. Uh, van Nederland gekregen. Dat is wel belangrijk. Wat wil jij, wat wil jij blootleggen hiermee eigenlijk? Heb je uh, er wel een idee van? Ja, dat heb ik wel. Um, um, ik wil eigenlijk um, de verdediging, dus de tactiek, de wegen die ze uh, bewandelen, uh -huh. links of rechtsaf, dat heb ik allemaal gefilmd al. En. Uh, um, en dat is, denk ik, straks, als het helemaal klaar is, als de film af is. is voor iedereen ongelooflijk interessant. Dingen die ik weet, al gefilmd heb. En, uh, interessant omdat wij dan een manier van denken kunnen volgen. Of wat, wat, wat precies? Heb, we hebben hier te maken met twee echt briljante advocaten. Wim en Hans Anker, die kennen gewoon een hele witboek uit hun hoofd. Mm -hmm. um, door, de hele, door, de hele, door deze hele zaak ze komen er nu vier wetswijzigingen... die zij dus gevonden hebben. Het zijn mazen in de wet. Dus tijdens hun zoektocht zijn ze, hebben ze dat ontdekt. En die wetswijzigingen gaan dus komen. Onder andere stemrecht en, en nog meer. Mm -hmm. Stemrecht voor, uh, voor ouders. Mm -hmm. En, en het, is, het is zo fantastisch om daar zo bovenop te zitten. Zo erbij te zijn als ze het vinden. Ja. En als ze dat zoeken. En uh, dan, ja, dat hebben wij gefilmd. Dus, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp... snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds zijn ze de verdediging... waar Robert M. hoe dan ook feitelijk gewoon recht op heeft. Maar anderzijds... De film gaat eigenlijk ook gewoon over het rechtssysteem. Het rechtssysteem, ja. de vernieuwing ja. en de ver eventuele verbetering, verbetering van het rechtssysteem. Ja. Ja. Ja. In de eerste instantie mocht jij binnen filmen. Ja. Waarom mag zijn... je nu niet meer binnen filmen? Zijn we er, na twee keer zijn we eruit gegooid. Die beelden mag je nog wel uitzenden. Tuurlijk, ja, die heb ik. Ja. Dan zit je bovenop. <laughs> te zien. Dan krijgen we jou niet meer vanaf. Ja. Maar waarom moest je eruit? Dat is gewoon dankzij collega's, uh, collega, andere journalisten. Uh, NOS die heeft een brief gestuurd naar de president van uh, de rechtbank. Waarom zei hij wel, wij niet? Uh, ouders maakten zich ontzettend zorgen over wat wij aan het doen waren. Wij hebben een brief aan, die ouders, aan de ouders gestuurd. hun advocaat, Korver. Die zei gewoon uh, dat ze bang zijn dat uh, Robert M. een soort mythisch... Kultfiguur gaat worden door, Als, de door de film. Door de film. Door de film, ja. Mm -hmm. en op een gegeven moment bij, die laatste zitting, bij de laatste keer dat we erin waren, was er, ging bijna een kwartier van de zittingtijd ging over de film. En uh, dat is natuurlijk ook niet uh, de bedoeling. Hebben jullie dat wel gefilmd? Dat hebben we wel gefilmd, ja. werd veel mannes. Ja. <laughs> ja, want het is voor jullie denk ik uh, buitengewoon naar dat je nu uh, voor en na de rechtszaak, uh, de zitting. Uh, moet filmen, want dan, dan, heb je, dan mis je toch wel een, een, een aanzienlijk deel van de uh, interessante beelden die je graag zou willen. Ja, maar niemand krijgt uh, toegang. Nee. Dus het is gewoon. Eigenlijk is het grootste gedeelte van de zittingen zijn achter een de gesloten deur. En. Uh, um, dus maar goed, er je is... was er in de eerste instantie bij. Dus je zat ja. er in de eerste instantie bovenop natuurlijk. Ja. Dus je, ik, ik kan me niet voorstellen dat je niet hardgronden gevloekt hebt. Ja, natuurlijk. Dat was zo'n echt balen. Niks meer aan te doen? Nee, daar kan je niks aan doen. Nee. Wij, wij hebben die toegang gekregen... omdat wij zo zulke goede contacten met de rechtbank hebben. Want we hebben daar die kinderrechterfilm ge ja. gemaakt. En, en, en ook wel, gewoon we komen onze afspraken naar. En, uh, bedoel, dat soort films kan je niet zomaar maken. Je, bedoel, je, er zit altijd een vette uh, contract erachter. Ja. Dus, ja, contracten met, met, met het OM? Met recht, nee, met, met de rechtbank. De rechtbank. Ja. Ja. Maar ook contracten met de broers Anker? Nee, dat hebben we niet. Nee, nee, nee, dat is dat echt. hebben ze niet afgedekt. Nee, deze nee. Deze juridische. Dus, nee, wij zijn. Nee, Schertslijpers. <laughs> nee, het vast. Volledige vertrouwen is het. Het uh, waren een paar. Hou je je neventjes op uh, toen ze, toe ze, toe ze, toe ze met jullie in zee ging. Nou, goed. Maar ik, ja. ik ben er heel nieuwsgierig naar. Ja. maar we moeten nog even wachten, want dit is nog lang niet klaar. Denk nee, we houden ik... ook hierover op. Ja. We houden hierover op, want we willen het graag over Snackbar hebben. Luisteraars, ik zeg het nogmaals. Uh, u kunt reageren. RadioKunsthof.nl is onze website. Daar is een gastenboek. Heeft u vragen aan Merel Oesloe? We gaan het hebben over Snackbar, over haar nieuwe film. We hebben het al gehad over de zaak Robert M. die zij volgt... en dan van, vooral vanuit het gezichtspunt van de verdediging. Uh, u kunt dat allemaal kwijt op onze gastenboek. U kunt ook twitteren via twitter.com... Hashtag Radio Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ja. Yeah. Yeah. Okay. <laughs> Jong bloed. Aan, Deze is voor jou, maar ook. Ja. Jong bloed. Oh, dat Recht uit mijn hart. Uh. Steek die joint. Rond stress weg. We voelen hier ook een beetje ver weg Ik zie Marokkanen de koffers en backpacks Terug naar ons land, want we moeten weg De regering is er zachter, wel een paar Het passen voor de rest in het land oh. Wat is wat, what the fuck, weet jij over ons? Neem een kijk in ons leven en zie wat ons overkomt, Marokkaanse nationaliteit Hier of daar, waar ik ook heen ga maakt niet uit, ik in geen heim Ik voel me nooit thuis yes. Wat weet jij over mij? De muziek uit de film Snackbar. Onlangs te zien op het filmfestival in Berlijn en vanaf morgen in de Nederlandse bioscopen. En vanaf 8 april in Filmmuseum AI in Amsterdam waar we het zo straks over hadden. Het is een, een, een rauwe film over de rauwe werkelijkheid van het leven van straatjongens in de grote stad. Jongens met Marokkaanse ouders of uh, grootouders die doelloos rondhangen bij de Snackbar. Met een goedwillende uitbater die zo goed en kwaad als hij kan de jongens op het rechte pad probeer te houden. Merel Oesloe is mijn gast van vanavond. Zij is regisseur van deze film. Wij kennen haar vooral denk ik in de eerste plaats als documentaire maken... alhoewel ze ook al eerder een speelfilm heeft gemaakt. Ze heeft ook de geschiedenis van haar Turkse vader en zijn verborgen kinderen... dus eigenlijk jouw halfzussen en broers, heeft ze ook zeer indrukwekkend verfilmd. Ze maakt uh, deze film uh, en, en deze film, en dat is eigenlijk heel grappig... is niet echt een documentaire en het is ook niet helemaal een speelfilm. Althans, het laveert een beetje op het grensgebied tussen, tussen fictie en werkelijkheid. Ho hoe is dit zo van de grond gekomen? Nou, we zijn gewoon begonnen als echt helemaal fictie. Van, uh, Speelfilm. Speelfilm, ja. Stan, die heeft echt een... Stan Lapinski. Stan Lapinski, ja. Goeie naam. Ga ik ja. Nooit meer, vergeet ik nooit die <laughs> naam. Nou. Scenarioschrijver. Ja, die had ik nog net aan de telefoon voordat ik hierheen ging. En die zei tegen mij, je moet gewoon zeggen... het is een straatfilm. Ah. Zoals je ook straatmuzikanten hebt... Snackbar is een straatfilm. Toen dacht ik, hè, ja, dat is het. Nou, leg maar uit dan. <laughs> ik snap het wel een beetje, maar straatfilm. niet helemaal. Straatfilm. Uh, nou, even van het begin, kijk. Uh, uh, die snackbar bestaat, die jongens bestaan. Het is, is gewoon een, een bestaande locatie bestaan in Amsterdam-West. En Slotervaart. En Slotervaart. En ik kwam het tegen toen ik een reportage aan het maken was... En, uh, en ik heb eerst nog wel onderzocht van of je daar een documentaire over zou kunnen maken. Maar dat was niet zo. Dat, uh, want ik, die jongens die vertrouwden ook mij niet om uh, hun verhaal te vertellen. Meral Oslo. Ik, ik moet je heel even onderbreken. Want we krijgen een nieuwsbericht van het Radio 1 journaal. Wat even tussendoor komt. Radio 1 journaal. Oh. PVDA-Kamerlid John Leerdam is opgestapt. Hij was in opspraak geraakt door een interview... met een verslaggever van 3FM-dj Giel Beelen... die hem liet reageren op een verhaal over een niet-bestaande straatterrorist. Leerdam zei, hij dat, zei dat hij de betreffende man wel kende. Ook bleek hij niet te weten dat de Israëlische oud-premier Sharon... al zes jaar in coma ligt. John Leerdam was tijdelijk Kamerlid voor de PVDA. Hij verving Sharon Dijksma, die met zwangerschapsverlof is... Ja, mensen in zo'n land leven we. Keertje verkeerd bij Giel Belen zitten en je ja. hangt. John Jeetje. Leerdam is opgestapt. Ken je hem? Ja. Vind je het jammer of vind je het niet jammer? Hij heeft natuurlijk een beetje een faux pas gemaakt. Dat horen we net. Ja. Dat is een beetje stomme. Beetje stom. Ja. Beetje dom zou Maxima zeggen. <laughs> nee. Goed, ja, je maar... moet ook altijd wel oppassen met dat soort dingen. Eigenlijk. Zeker, zeker. Niet ja, ja zeggen en, en nee. het eigenlijk niet weten. Maar het is heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk om een soort open boek te zijn. Dat je niet, niet, niet, dat je niet bang hoeft te zijn voor dit soort dingen. Dat je gewoon altijd uh, eerlijk bent. Ja, geen uh, ver, verborgen agenda. Ja, we niet wij... zeggen ik kennen mensen waar het niet zo is. Nee. Nou, dus maar het... we hebben in jou, we hebben om jou heen uh, zitten informeren en mensen zitten bellen en zo. En iedereen zegt, nou, als er iemand een open boek is, dan is het die meer oeksloer wel. <laughs> dus we, geheimen, ho maar. Nee, en ik heb ook gewoon, broer, uh, ik maak ook wel allerlei. Uh... Uh, hele geheime dingen, films over. Ja. Ik bedoel, zelfs kort geleden... Uh, hele die, echt een familiegeheim, dat, uh, wat ik zo ontdekte. Dat is anderhalf jaar geleden gebeurd toen, met, uh, toen ik mijn zusje meenam... naar mijn, naar mijn geboortedorp, en niet naar haar, want zij is gewoon in Haarlem geboren. En jij wat in Anatolië? Ik in Anato midden, midden Anatolië. En dat ik daar uh, ontdekte dat mijn oma... Uh, niet gewoon is doodgegaan, maar eigenlijk vermoord is door mijn opa. En dat was een hele... Daar heb ik ook een documentaire over gemaakt. Dat was heel erg heftig. En toen was er ook een enorme gedoe ook in mijn familie ontstaan. Want mijn vader die zei, ja, het klopt. Maar dan zegt nou, een broer van mijn vader, die zegt... Nee, het klopt niet. En waarom zeg je dat? Hoe beweer je dat? En, en wat kan je daarover naar buiten brengen? Dat ja. lijkt me niet onbelangrijk. Ja. Ja. Ja. ja. Maar jij bent van de afdeling open Boek, begrijp ik. Ja. Ja. ja. ja. Laten we even weer oppakken waar we gebleven waren. Jij zei van, ik was in Slotervaart. Ik moest daar draaien voor een reportage. Ik, uh, ik had zo'n snackbar gezien waar de jongens rondhangen. Marokkaanse ja. jongens hebben ja. we het dan over. Ja. En uh, ik vond het een mooie plek. Maar daar kon ik die film niet maken. Niet documentair, nee. Nee. Want en zelfs niet? ook niet fictie, trouwens ook. Dat, uh, gewoon helemaal uit helemaal de buurt blijven. Helemaal uit en zo? de zo, werd je weggeschoten. Of, o, o, o, o, o. Nee, nee, ik kreeg gewoon stenen in mijn hoofd. Echt waar? Ja. Je hebt het wel voorgesteld. We, hebben, we waren eraan draaien. En de, de jongens die hebben gewoon stenen gegooid. Nou jullie? Ja, naar de cameraplog. En je kon niet zeggen. Premtime hier... Prem was het. Oké. Okay. Want het, daar, wel, we, daar werk je ook voor. Die, daar, ja, dat was. Uh, die heb ik wel wat vaker stil <laughs> gehad. <laughs> Premtime kun je alleen maar draaien als je een helm op zet. <laughs> en toen heb je besloten: van ik ga het gewoon anders doen. Toen dacht ik van. Ik, ik zei tegen Stan. Ik zeg, Stan, wil je een patatje met mij ergens eten? Toen heb ik Stan meegenomen naar die plek. En, en die vond het ook een fantastisch plek. Het is, het is ook echt fantastisch. En toen, uh, nou, toen zijn we aan de slag gegaan. Toen heeft Stan uh, een geweldig scenario geschreven. Ik heb research voor Stan gedaan. Dus ik hing rond. Had een uh, aantal maanden uh, gemiddeld drie keer per week patat. En... Uh, en ik, daarna sjeest ik naar Stan en dan begon ik helemaal... Ja. Stan, Stan, wat ik nou weer gehoord heb... Dan vertelde ik mijn beleefdheid en mijn verhalen. En Stan heeft er een heel, een heel mooi script van gemaakt. Nou, vervolgens hebben we natuurlijk de, de, de cast gevonden. En met Kim de casting, en, maar ook gewoon met vriendjes. En zo het zijn beetje, acteurs, maar het zijn niet allemaal acteurs. Hè? Beginnend acteurs. Beginnend als je 17 bent, ben je nog niet echt acteur. Maar Aziz heeft wel in lijn 32 gespeeld. Ja. Ik dus zag wel een paar bekende koppen, ja. mensen die ik was in televisieseries. En ja. Maar zo. we hebben zo. gewoon met ze. Ik, ik heb de jongens bij elkaar, en toen hebben we gewoon met, met elkaar hebben we de rollen verdeeld. Wie wil, wat, wie wil die zijn, wie wil die zijn? Ja. En ik heb een beetje verteld. En mijn jongens komen ook uit Amsterdam West, kennen die snikbar, hebben een vriend of heb, kennen die jongens ook gewoon. Ja. Ja. Want, want geef even wat couleur lokaal. Wat voor jongens zijn het eigenlijk precies die jij in beeld hebt gebracht? Hoe zou je dat willen omschrijven? Uh, Even kijken. Hangen, heel erg hangen. Uh, boos. Uh, Zeer ontvlambaar. Uh, ja, maar dat heeft ook wel te maken met puberteit eigenlijk. Met gewoon hormonen. Ja. Uh, agressief. Uh, vertrouwen niemand. Uh, slecht zelfbeeld. Geen zelfbeeld. Geen zelfvertrouwen. En eigenlijk ook geen toekomst. Nee. Of Althans, heel weinig. Ja. He, want dat komt gaandeweg de film toch ook wel naar boven. Ja. ja. Ze zien geen brood in werken, maar dat werken gaat ook nergens toe leiden, begrijp ik dan. Nee, maar, maar je moet ook eens weten van hoe vaak ze wel niet, uh, uh, als, als ze gaan solliciteren, dit is, ook, dit is ook echt. Zit letterlijk in de film, hè? 160 keer geloof ik. Ja, als, als ze gaan solliciteren en de achternaam... Dan heet je El mourabi of weet ik veel wat. Dan uh, denk ik de er ook de, dus bij komen ze niet in. Dus bij Oesloe gaan de deuren open, begrijp ik. Dan zegt iedereen, oh, oesloe. Maar, maar Al-Rabi, dan gaat <laughs> de deuren heel, hard, heel snel weer dicht. <laughs> ja. nou, de Oesloe's creëren zelf werk. Ik heb nog nooit gesolliciteerd. Ja, kijk, dat is het. Kleine zelfstandigen. Ja. En dan grote zelfstandigen worden. Maar wat je doet in die film, en dat is fascinerend... Want je je laat die camera draaien. Het lijkt net alsof het een documentaire is, maar ja. het is het niet. Het is een soort pseudo-documentaire. Het, het, het hangt tussen documentaire en film. Ja, er zitten interviews in die, ja, maar wij zijn die dus echt, echt zijn. Jawel, maar we zijn dus echt gewoon helemaal uit fictie begonnen. En, ja. en gaandeweg, tijdens het draaien, is het steeds meer documentair geworden. Ja. En ook die, die interviews... Dat, die, cameraman Tom Peters zei tegen mij van... Uh, jij bent toch uh, documentair, maar jij kan toch goed mensen interviewen? Kom, interview de jongens. Dacht, ja, waarom niet? En dat werd eigenlijk steeds leuker. Dat, dat, uh, dat hebben wij niet van tevoren bedacht. Nee. En wat we ook gedaan hebben is van... je hebt natuurlijk, we hadden, hadden het script als basis. En, uh, en vervolgens hebben we gewoon per scène gekeken van hoe hoe zou je dat doen? Ja. Van, je, iedereen moet zich dat bepaalde manier eigen maken. Hè? Van, uh, en, en dat Tenminste. hebben zij gewoon... Half improviserend, half met tekst. Nee, half met tekst. Met en tekst van papier. Ja, dat, dat is dan de geraamte wat je hebt. En daaruit uh, werk je dan verder. Maar het is toch een hele unieke fil, uh, manier van film maken? Heel veel van die films die zijn gewoon van A tot Z geschript. Daar wordt niet in ja. geïmproviseerd. Ge ge ge ge nou, dat zei de crewleden ook op het uh, op set. Omdat ik een hele democratische manier van werkwijze hebben. Ja. En um, die crewleden zeiden van, dit hebben wij eigenlijk nog nooit meegemaakt. Van, uh, dat je dat, het, uh, um, hoe zeg je dat? Ten eerste was het op de set niet hiërarchisch, ik, want ik vind de speelfilmwereld heel hiërarchisch. En de regisseur wordt gewoon uh, met tien mensen omhoog getrokken. Dat vind ik uh, totaal overdreven. Mm -hmm. Ik bedoel, in dat opzicht denk ik, ik ben natuurlijk documentairmaker en wij, als, als documentairmaker, moet je juist jezelf wegcijferen. Dan moet je juist nul worden, of een vlieg aan de muur... om bepaalde werkelijkheden vast te kunnen leggen. Om eigenlijk praktisch onzichtbaar te worden... Ja om te kunnen filmen. Ja, ja. ja, Nou, We hebben dit ook gehoord van Aziz Akazim. Die Chihuahua speelt uh, in de film. Een van die jongens die zegt... Merel is een leuke vrouw. Echt heel gezellig. En ze kon heel goed opschieten met de jongens. Gastvrij. We hebben bij haar een jaar thuis zitten vergaderen. <lacht> Normaal doe je dat dus in een repetitieruimte. Maar ja. ze is uh, snel tevreden. En je hebt van die andere regisseurs... die willen alles echt helemaal perfect. En zo is zij helemaal niet. Je hebt die jongens gewoon heel veel ruimte gegeven. Ja. En op die manier kwamen ze ook met hun eigen verhaal... Exact. Ja. ja, wat wilde jij vertellen met die verhalen? Of wat wilde je vertellen met de film? Nou, ik wilde dat het film zo echt mogelijk is en was. En, en, en dat, dat voor mij is dat ook nu gebeurd. Ik bedoel, alle, alle, alle, ik, ik vind het gewoon heel. Ik bedoel, ja, daar, daarom ben ik misschien ook documentair maken. Ik, alles wat je ziet is ook echt zo. Uh -huh. uh, dat verhaal van Monier dat hij met zijn hoofd eruit gaat. Die jongen in het echt. Dat moet je even moed. uitleggen, want ik denk niet dat iedereen die scène kent. Monier is, is een van de personages, een van, uh, een van de vier jongens die daar constant hangen. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, uh, krijgen ze middernacht ontzettende ruzie... over Real Madrid en Barça, voetbal. Ja. En, uh, maar ze, ze hebben zoveel. Uh, ze zijn zo knetterstoond Dat ze daar. Op, ze gaan matten met elkaar zomaar. uit het niks. Volgens mij hebben wij dat uh, fragment klaarstaan. klaarstaan. Daar gaan ja. we even naar luisteren. Oké. Okay. Ik ja, zeg eigenlijk Real is gewoon beter. Was vroeger, vroeger. Real ja, Madrid afzad. Mama, jullie hebben een mesje afzad. Kijk wie jullie hebben dan. Hoe heet die gast? Christina. Christina Ronaldo. Christina Ronaldo. Kijk, met <laughs> okay, Christianos Is dat bijna, een aanval. Uh, <laughs> luister, het gaat niet zo over Christian. Klaar. wel we een geertje is een Laat Barza. Ja, ik heb zes keer, zes jullie gemaakt. Maar niet Waar gaan jullie nog terug Keten? Komt hier nu. Met zo'n, met zo'n aanvallen. Dat hebben we door. Maar man, Wat doe je? We ja, ga gaan praten gewoon van. Wat doe je? Ja, ja, je Blijf hem af, hè? Blijf hem af. nee, nee, nee. praten praten met je fucking Barza. Klaar. We gaan praten met je fucking Barza. praten zijn beneden. Eén van ons gaat dood. Dat Eén van ons gaat dood. Eén. Goed dan. Alle doe, Klaar. doe. Eén van ons gedood is haar nu één. van ons gedood! Even kijken, Shibek. Ja, dood. Klaar, klaar. Dood, wat? Klaar, Wat Kan jij een P? Klaar, is een P. Doe dan klaar. Ik ben nog niet dood, ik ben nog niet dood, ik ben nog niet dood. Ja, Eén van ons gaat dood. Een waakvlam, iets wat een beetje ronsschuddt, wordt een uitslaande brand ja. in de film. En zo gaat het de hele tijd. Hè? Ja. Want je, je gaat eigenlijk van de ene naar de andere. Ja, heftigheid. Heftigheid, schreeuwende jongens die, ja. die elkaar gewoon totaal afmaken met woorden of fysiek. Uh, dat, dat is best heftig. Maar jij zei net van: dit is dus dit is uit het ware leven. Ja, want deze jongen, die heb ik echt gewoon uh, in het echt. Uh, gesproken. En hij heeft dit verhaal verteld. Ook hoe dat gegaan is met de uh, ruzie om niks. En dan met zijn hoofd door de En verder ook die ontwikkeling van hem in de film ook. Uh, dat, uh, hij, wat hij denkt namelijk dat Allah hem heeft gered. Uh, die heeft hem aan zijn nek omhoog getrokken, waardoor hij niet Dood dood, dood, ja, doodgebloed is. En vervolgens gaat hij, uh, neemt wel die werk aan. En vervolgens wordt hij weer in elkaar geslagen door die andere jongens, omdat hij een afvallige is. Ja. En uh, Moonier, die uh, bekeert zich tot de islam. En aan het eind van de film loopt hij met een djel Jelaba langs En dan zegt hij, salam alaikum, alaikum salam. Zeggen de jongens terug en die zeggen dan, ons tijd komt nog. Ja, Het ja, ja. ging dan weer heel grappig. En deze, deze jongen op wie dit verhaal gebaseerd is, van ja. wie je het eigenlijk hebt... die is ook zo'n gang gegaan. En, ja, ja, ja. en die is nu helemaal op zijn pootjes terechtgekomen, ja. zoals dat heet. Ja. Is dat ook iets uh, wat jij wil laten zien? Dat het misschien toch wel weer goed komt of zo? Of? Het kan goed komen, ja. ja. Want als je deze film ziet, dan denk je... Want het dat komt is, nooit meer goed, hè? Het komt nooit meer goed. Nee. Gewoon. En dan moet je zo'n hobbel nemen. Want je hebt natuurlijk niet per se sympathie... in de eerste instantie voor deze jongens... die de hele tijd maar de boel bij elkaar schreeuwen... en gewelddadig zijn... en mensen beledigen en voor homo uitschelden en zo. Dat is niet echt per se waar je nou graag uh, mee verder wil... En toch wil jij ons wel meelokken naar het punt waarop we zeggen van... valt wel mee? Nou, ik hoop eigenlijk dat je na het zien van die film... dat je de jongens wel wat meer begrijpt. Mm -hmm. door, ja. die, door wat ze vertellen over ja. zichzelf. Ja, en daar zijn met name de interviews heel erg ja. goed voor. En, um, en dat je gewoon aan het eind van de film bedenkt van... Uh, hoe komt het dat we deze jongens hebben? Waarom zijn ze er? Uh -huh. En wie heeft ze gemaakt? Want je kan niet alleen maar zeggen, het is hun familie. Uh -huh. Het is de moeder die niet opvoedt. Ik vind ook dat wij... Ik heb helemaal geen vaders gezien in deze film. Nee, bijna. nee klopt. Wat is de, uh, wat was maar het is gedacht? heel vaak zo dat de, in de opvoeding... Uh, ik ben ook niet opgevoed door mijn vader. Mijn vader was de grote afwezige vader. En geldt dat voor deze jongens ook? Ja, ja. Gewoon zitten ergens anders, koffiehuis, ja. uh, fabriek, ja. ander land. Of zijn er niet. Ze zijn weggelopen, weet ik veel wat allemaal. Maar dat je... Uh, uh, ik bedoel, dat we, ik, ik, zou het, ik zou het fantastisch vinden... als er een soort maatschappelijke discussie erover, eromheen gaat ontstaan. van uh, uh, Wiens verantwoordelijkheid is dit? Van, ik, wij, ik denk zelf ook namelijk dat die deze jongens zo zijn geworden... doordat wij met z'n allen zo met de vinger hebben geweest... van het zijn die jongens. Mm. En, uh, en als je al niet zo'n goed zelfbeeld hebt... en als je weet je, als je thuis ook niet goed hebt... en, je dan, en dan word je ook zo door je en mensen gaan met een boog om je heen lopen... dan uh, je kan zou... ik me voorstellen dat ja. je gewoon heel kwaad bent. En ik, Het zijn hele boze kwaaie jongens. Ja, en daarom ook zo ontvlambaar. Ik begrijp dat... Maar het eerste wat je toch ook zou kunnen denken is: van nou ja, de eerste voor dit gedrag zijn die jongens zelf. Hoe kan je dat nou zeggen? De jongetjes van 16, 15, 17. Nou ja, er zijn een heleboel jongetjes van 15, 16, 17 die niet de hele tijd mensen staan te bedreigen op straat. Ik bedoel, dat is, <laughs> het is niet zeg maar gewoon een hobby of zo. Nee. Je bent lid van de padvinders nee. of je bent lid van de straatjongerenbedrijving. Ja, ik vind het een verantwoordelijkheid dat jongens zelf uh, kan afschuiven. Nou, voor een deel wel. Want je bent nee, toch al, al we... semi-volwassen? Je bent nog niet volwassen, maar je hebt toch al een verantwoordelijkheid als mens. Mm. Ja. Of vind jij dat eigenlijk niet? Nee, vind ik echt niet. Want je hebt zelf een zoon van 15. Ja? Maar stel nou dat die. Maar mijn zoon is echt heel braaf. Ja, daar was ik al bang voor. <lacht> Zeker ook nog Oeselou van zijn achternaam. Maar nee, maar... Polak? Oh ja, Polak. We hebben een Polak, dat is waar. Maar het is ook altijd heel braaf, Polak. Nee, maar stel je nou voor dat die jongen. Dat kan je, kunnen wij ons eigenlijk helemaal niet voorstellen, geloof ik, hè? Of wel? Nee, ik kan me niet voorstellen dat mijn zoon zo zal worden. Maar dat. Um... Weet je, kijk, dat heeft natuurlijk ook met, met opvoeding te maken en, uh, en, en hoe zelf je zelf in de maatschappij staat, daar heeft het mee te maken. En um, heel vaak is het, uh, die moeders die staan ook niet, die, de opvoeders die staan ook niet uh, in, echt in de Nederlandse samenleving. Een keer de Nederlandse taal en uh, ja, het is treurig. Het is treurig. Maar ik eigenlijk. Maar je wil je, je wilt toch. Je zegt ik wil een maatschappelijk debat. Nou, dat is iets heel groots, maar je wil op zijn minst sympathie. Ik heb voor een paar van die jongens trouwens erg veel sympathie gekregen hoor in die film. Daar is niks mis mee. Alleen ik zat wel te denken, ja, waar, waar moet het mij nu eigenlijk uh, uh, brengen? Ik woon zelf in een buurt waar heel veel uh, van dit soort jongens wonen. En het valt me alleen maar op dat iedereen verschrikkelijk hard tegen elkaar schreeuwt overigens de ouders zelf ook, altijd tegen de jongens schreeuwen. En uh, dan denk ik, nou, dat is dan al gewoon meteen al vanaf het begin gewoon verkeerd. De vader mm. schreeuwt, de moeder schreeuwt, de kinderen schreeuwen. Uh, iedereen is op de vlucht eigenlijk. Ja. Hoe kan je dat tij keren? ja Ik, ik heb geprobeerd gewoon een echte van. Zo echt mogelijk, zo rauw mogelijk. Ja, dat is goed gelukt, de de, Ja, dat heb ik willen laten ja. zien. En ik heb, wilde ook niet een, een correcte film gaan maken. En, en, uh, Tjoefa Bibi. Uh, nee, en dat je dan uh, dat je zegt, ja, nee, het, uh, het ligt daaraan. En het, het komt wel weer goed. En, en met dat er dan happy een end. werken voorbij komt. Ja, <laughs> nee, dat wilde ik echt niet. En... Uh, um, want je hebt veel van, van deze dingen gezien. Ook in je werk als reporter natuurlijk. Ja. Bij Premtime en ja. bij alle andere programma's waar je gewerkt hebt. Ja. Moet ik ken, dan... ik, maar ik ken het ook echt. Ja. Het is gewoon. Uh, want ik, uh, mijn directeur bij, uh, bij de NTR, die uh, Frans, die heeft de film Frans ook Jannekes gezien. Frans ja, ja, die heeft de film ook gezien. En die zei, jeetje Miral, ik wist niet dat je zo zwart keek. Ik <laughs> dacht, nou. Zwart kijken, dit is gewoon. Echt gewoon wat ik tegenkom. Ik bedoel, Kijk, zij zijn hangio-straatjongen, maar ik film natuurlijk ook op straat. Ik film elke week op straat. Uh, ik ga elke week bijvoorbeeld met Hakim de straat op. En dan maak ik voor vals plat uh, filmpjes. Ja. En uh, ik kom ze tegen zoals ze zijn. En, en dat heb ik willen laten zien zoals, zoals nou, ik in ieder geval dat zie. Ja. En dat, dat, want ik denk ook dat dat zo is. En je kiest er dan niet voor om er een soort vrolijke plot aan, aan te geven. Een soort draai, een happy end of zo. Nee, is echt ik hou er een... niet van. Ik vind het gewoon echt vreselijk. Ik, ik, ik zou niet zo'n film of Shoeshoe willen maken. Dat wil ik ook helemaal niet. Het is, is nooit mijn ambitie is, geweest. Nee, want het is veel te lacherig. Of wa waarom? Nee, ik, ik, ik vind het helemaal niet grappig. En, uh, en ik vind het eigenlijk een beetje. Dat ze zichzelf een beetje. Ja, ik vind het stom. <lacht> Wacht ja. even voor me, want nu ben je gewoon een meisje van 50. Ik, ik vind Zij het gewoon ook stom. Maar waarom? Ja. Wat staat je er niet aan aan? Nou, ik vind humor niks. En ik vind. Uh, um, ik, geloof het, ik geloof het niet. Je vindt het niet echt? Nee. nee voor dus, mij is het heel belangrijk of ik iets geloof of niet. Juist. Nee, maar goed. Eigenlijk maak jij dus nu een speelfilm. Maar die moet eigenlijk één op één op de rauwe werkelijkheid uh, liggen. Ja. Het moet eigenlijk gewoon een documentaire zijn met die verstanden dat jij hem van A tot Z hebt geregisseerd. Ja, ja. leuk toch? Ja, <laughs> grappig als experiment, op zijn minst, zie je. Ja. Dus uh, er gebeurt in Nederland echt helemaal niet op zo'n wijze, film, op, op deze wijze film te maken. Ja. En misschien heeft het, wat ik nu wil aansnijden, daar ook wel mee te maken. Uh, niemand van de omroepen, geen van de omroepen moet wil ik dan hebben. zeggen... wilde hem hebben of wilde co-producent worden. Terwijl je toch zo langzamerhand een behoorlijk pittige staat van dienst hebt opgebouwd. Ook al films hebt gemaakt. Je hebt een gouden kalf gehad voor ja, de ja. film die je met je vader hebt gemaakt. Gouden tegen van Longstee. Nou, hallo. Dat <lacht> heeft ook niet iedereen. Uh, Longstee en andere documentaire ja. die je hebt gemaakt. Uh, Niemand Omdat wilde zijn vingers branden aan... Uh, en, aan waar, en, en waar ging het dan om? Wat is het dan? Wat hoorde je? Uh, ze vonden het... Het gaat ook om de vertelling. Van, uh, het is een mozaïek uh, Er is niet één hoofdpersoon. Uh, hoofdpersoon, is, hoofdpersoon is eigenlijk de locatie. Het snackbar. snackbar zelf. Ja. En dan heb je een groep die daar hangt. En dan heb je de eigenaar. En dat zijn passanten. En, uh, um, bij het lezen... Het script heeft echt... Een jaar, ik had die film gewoon een jaar eerder kunnen maken, had ik het maar gedaan. Maar een jaar lang heeft hij gewoon, nou, ik geloof 600 of zo, langs, langs geweest. En um, misschien ook door al die namen, dat mensen zich echt helemaal niet, uh, wie is wie, niemand snapt de, dus de personages. De structuur, de mozaïekstructuur werd niet begrepen. Maar zat daar ook een, een, een soort politieke lading onder? Ja, zeker. En wat was dat dan? Nou ja, de uh, NTR die vond het. De omroep waar wij allebei, waar wij allebei voor werken. Ja. Niet toevallig <lacht> overigens, maar voor werken. Ja, die zeiden van, wij vinden dit voer voor, voor PV. Daar is het op afgewezen, af afgekend. Omdat dit eigenlijk een, een beeld van Marokkaanse jongeren bevestigd? Bevestigd, ja, laat zien en bevestigd. En uh, nou, ik vond het echt zeer beledigend. Ik dacht, ja, ik bedoel, ik ben de maker. Ik kan me dat helemaal niks mee voorstellen ook. En ik vind die ook als ik er naar kijk, is dat ook niet zo. Het is niet. Uh, ik kan me niet voorstellen. Ja. En, en, ze vonden en niet alleen veel... de NTR, maar dat heb je uit ja, diverse nee, bronnen. Diep, uit ja, diverse ja, ja. omroepen gehoord. Ja. En uh, um, ze vonden het. Uh, uh, te grof, te ruw, uh, taalgebruik, uh, geen happy end, uh, geen plot, uh, plot, plot, plotloos, plotloos, dat is als potlood, <laughs> potloos, nou, nou eh, allemaal is dat deels wel waar natuurlijk, dat is allemaal waar, maar wij wilden Stan en ik, waren, wij, wij, en ook onze producent, uh, Marlene heeft echt, die heeft het allemaal meegekregen, Marlene, wie? Hoe heet ze verder? Uh, Marleen... We gaan, we gaan uh, die, altijd standbeelden uh, oprichten hier voor <laughs> mensen. Anders vind ik het zo zielig. Marleen, oh god. Even okay. even, uh, Marleen, Marleen. ja, film, die is net voor haarzelf Constante. begonnen. Hij is net voor haarzelf begonnen. Marleen Slot, mijn fantastische producent. Juist. Um, die heeft het allemaal meegekregen. Meegemaakt met die omroepen. Maar um, nou, toen dachten we, dacht van, ja, laat maar zitten. Want wij dachten, wij, wij gaan niet water bij de, bij de wijn doen. En we hadden natuurlijk de filmfonds achter ons. Het hele, hele script is ont, ontwikkeld bij de artistieke intendant van het filmfonds. En ja, die geloofde in de film. Wij geloofden zelf in de film. Alleen dit, de omroepen niet. Nee, betekent dus dat hij alleen in de bioscoop komt en niet op televisie? Is dat de consequentie voor het? Ja. Ja, ja. Vooralsnog is dat zo. Ja. ja. ja. Nee, ik vind het niet erg, hoor. Vind je het niet erg? Natuurlijk niet. Want je hebt helemaal geen zin meer erin. Of? Nee, voor mij hoeft het ook niet. Overigens over die PVV... Die film PV... is er, dus die... daar gaat het toch om? Ja, over die PVV-connotatie of, of, of dat mensen... dat dit voel voor de PVV zou zijn, spraken wij nog met Nooredien. Althans, de jongen die Nooredien speelt, Ilias is dat. Ja. Hè? Spreekt dat uit als oja? Ilias Odja. Odja. Uh, en hij zei uh, tegen ons... En ik, ik, ik, heb, ik, ik hoor hem eigenlijk praten als ik dit zo voorlees. vind ik echt bullshit. Als je een film maakt, hoef je je toch niet te verantwoorden voor de politiek. En al helemaal niet voor die blonde poedel. Wat Geert ervan veert. Je leert die jongens toch wel veel beter kennen. En we kunnen toch niet ontkennen dat die jongens er zijn. Maar ja, het is zoals Merel al zegt. Je gaat toch wel van ze houden. Nou ja, enzovoort. Ik hoor hem eigenlijk gewoon helemaal... Uh, de... Nou, ik had echt top, top, jongens. Ja. En, en top, ook, jongens, maar je hebt... Het een... zijn ook toekomstige talenten, hoor. Echt waar. Ik geloof, ze spelen echt de sterren van de hemel. Ja. Hoe komt het dat de vrouwen of de meisjes hierin zo'n hele kleine, kleine, kleine... bijna te verwaarloze rol hebben gekregen? Ik had, ik had wel... In het script hadden wij meer meisjesscènes ook. En, We uh, hebben ons laten vertellen dat jij gewoon veel beter met jongens kunt... Klopt. <laughs> waarom ik, is dat? Ik, uh, ik, ma ik heb eigenlijk helemaal geen meisjesfilm gemaakt. Ja, ooit. Roze Raan. Maar dat was toen mijn eigen wegloopverhaal. Dat is alweer tien jaar geleden. Ja, ja. ja. Dat was, was ooit dus dat gaaf, was jouw wegloopverhaal. Dus daar moest dan ook wel een meisje in voorkomen. Ja. Dat gaat ook over een typisch meisjesprobleem, toch? Ja. Weglopen. En huis. onder de druk van, van de ouders. Ja. Maar, maar uh, nee, ik ben wel meer op uh, mannen. Ja. ja, en waarom is dat? Jongens. Um, ik denk, ik, hou, ik ben zelf ook stoer. Ik vind het leuk. Ik hou helemaal niet van meisjesdingen. Ik ben gezegend dat ik een zoon heb. Ja? ja? Want je houdt niet van meisjesdingen? Nee, dat tut en roze en weet ik veel wat allemaal. Dat is helemaal niet aan mij besteed. Ik je ben niet voor deze cameraman, hè? Je, je bent cameraman, maar je bent ook een enorme cliché... Aan de wereld aan het inslingeren. Alsof alle meisjes van roze houden. Nee, nee, nee. Je hebt trouwens een stiefdochter. ja. En daar ja, ben je altijd als een moeder voor geweest. Ja, dat is ook een heel stoer meisje. Ja, Sasha Polak was vorige week toevallig ook hier in Uiteraard. Niet toevallig, jullie maken allebei films. Zij heeft de speelfilm Hemel gemaakt. Ze was weer regieassistenten van deze film. Ja. Ja, uh, haar vriend heeft de muziek gemaakt. Je zoon speelt er een rolletje. En je man speelt er een rolletje. Ja. Jij, stond, uh, jij stond op de bok. Jij was uh, de ja. regisseur. Is het leuk om in het... familieverband eigenlijk een film op te trekken? Of, ja, dat is toch of... fantastisch. Ja. Ja. Was dat, is dat het motief ook? Omdat je gewoon met de familie wil zijn of en, maar ik ben wel altijd met de familie bezig op een bepaalde manier. Dat vind ik leuk. Ja. Wat, wat, wat staat je daar zo in aan om zo met de familie bezig te zijn? Um, ik kom uit een hele familiecultuur. Uh -huh. Ik bedoel, Turks zijn ontzettend op familie. En um, ik heb een aantal jaren een breuk met de familie gehad. Toen heb ik echt gemist, Was mijn familie ontzettend gemist. Ja. In de periode dat ik uh, mijn vinger omhoog stak en in Amsterdam ging wonen. en wilde meid werd. Ja. En, uh, uh, en toen is het langzaam, maar dat is de contact weer hersteld. En dankzij mijn zusje. En, uh, en sinds de geboorte van mijn zoon is het echt helemaal met iedereen fantastisch. Koek en, en... Koek en ei, ja. een grote... een grote familie. Ja. En, maar we zijn ook heel erg toch wel uh, op elkaar, in elkaar, met elkaar... Um, en, ja, Misschien ik... zie je dit wel terug in de film... dat die jongens eigenlijk allemaal de warmte missen van een familie. Ze ja. hebben wel iemand die er de hele tijd met de zweep overheen gaat, schreeuwt... of uh, ja. zegt, kom naar huis, doe je huiswerk, wees een, jo of, uh, uh, wees een goede jongen... Ja. denk aan je toekomst, weet ik veel wat. Maar er is niet echt veel... Nee. Uh, ja, liefde ik, en warmte. Nee nee, dat klopt. En ik denk ook aan die. Ik zat er ook over te denken over die, Wat ook zo belangrijk is, dat je voor je ontwikkeling van je, je eigen ik en zeker in de puberteit tijd, uh, wie ben ik? Uh, ja. Is het zo belangrijk dat je bevestigd wordt thuis? Dat je, dat je vroeger zei. Mijn vader die zei van. Oh, jij bent de knapste, intelligentste, mooiste meisje van de hele wereld. En dat zijn of je nou een jongen of een meisje we bent. Dat zei hij ook tegen de jongens. Ja. Dat is niet, maar gewoon, maar dat, heeft, dat is zo belangrijk. Ja. Want daardoor daar ontleen je je eigen waarde aan. Dan uh, denk je, uh, ik, ik ben iets. En uh, dat is wel jammer. Merel, we zetten de um, afdaling in. We hebben, Ja, het is gewoon voorbij. <laughs> gevlogen overigens. Ik, ik kan nog even zeggen dat mijn Rijntjes zo bij twee dingen... Uh, onder andere het Tweede Kamerlid voor het CDA, Kathleen Ferrier, uh, gaat ontvangen. En dan gaat het vast ook wel even over die kwestie John Leerdam. want die kennen elkaar ook heel goed. Vermoed ik hoor, vermoed ik. Zometeen op Radio 1 na acht uur. Wat staat er op je tegel meer al, Ieder mens heeft recht op verdediging. Dit hebben wij vandaag al eerder gehoord... En dat gaat over anker en de verdediging van Robert M. Ja. Daar zullen we je ongetwijfeld de volgende keer uh, over spreken. Dank voor je komst. Graag gedaan. Dank, mevrouw Oesloe. Dit was aflevering 2400. 53. Ja, morgen praten wij met journalist Floris van Straten over het multiculturele Mekka aan de Teams Londen. Tot dan. Radio 1. Nee. En NTR brengt cultuur. Elke dag.